Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Het instellen van een maximumprijs voor de energierekening had eerder gemoeten. Dat zei Rutte vanochtend in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen. De oppositie heeft ook veel kritiek op het plan. Vooral als het gaat om specifieke gevallen, zegt verslaggever Ewaud Kiefiet. De warmtepompen, mensen ook bijvoorbeeld aan het warmtenet. Het is nog niet helemaal, niet helemaal duidelijk wat zij straks gaan betalen. Maar ook bijvoorbeeld het MKB, de ondernemers, de bakkers, de slagers... die enorme gasrekeningen hebben op dit moment. Ja, die plannen komen pas in november. Dus daar is in de Tweede Kamer ook wel ontevredenheid over. Deze visboer uit Nieuw-Vennep heeft aan de lopende band te maken met prijsstijgingen. Hij moet zijn vis steeds duurder inkopen. Ja, die gaan door het dak heen. Het is echt uh, bijna niet bij te houden. Het is op dagelijkse basis uh, prijs aanpassen. Ik krijg elke ochtend mijn verse vis geleverd. En daar krijg ik een pakbon. En bij die verse vis veranderen de kiloprijzen per dag. De branchevereniging voor de horeca heeft inmiddels een speciaal telefoonnummer geopend... waar ondernemers terecht kunnen als ze vragen hebben over de hoge energieprijzen. En een ruzie tussen twee mannen in het Brabantse Sint-Willembroort afgelopen nacht is volledig uit de klauwen gelopen. Terwijl een van de twee weg wilde lopen, pakte de ander zijn auto, reed de ander aan en botste toen tegen een huis aan. Familieleden van de aangereden man bemoeiden zich er ook mee, waardoor een grote vechtpartij ontstond. Allebei de mannen liggen nu in het ziekenhuis en worden nog verhoord. Een spectaculaire foto's van de James Webb telescoop. Daarop is Neptunus te zien, de planeet die het verst van de zon staat in ons zonnestelsel. Er is ingezoomd op de ringen van stof en stenen die rond de planeet zitten. En er zijn zelfs ringen te zien die nog niet eerder ontdekt waren. The telescope picked up several bright narrow rings as well as faint dust bands. Pretty incredible. Webb also captured seven of Neptune's 14 moons. Doesn't even look real, right? Looks like something you'd see in a movie or on a computer. It's amazing. Ja, het is meer dan 30 jaar geleden dat ruimte ...de wetenschappers zulk duidelijk beeld van Neptunus hadden. Er zijn dus ook een soort stofbanden te zien. Volgens NASA hebben ze daardoor meer info over de atmosfeer van die planeet. Krijg je nog het weer? Veel zon op deze allerlaatste zomerdag. In het westen van het land vanmiddag wel wat bewolkter. Het wordt zo 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen de knooppunt De Hoek en Batuverdorp vijf minuten vertraging door een ongeluk... ...maar de weg is wel weer vrij.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoopt op zaterdag. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM Met nu ZFM luncht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 It really drives you mad. You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 me back Tell her no I gotta go I just I'm Punt 9 is...